Vier uur keesgroot met het NOS-journaal. In Bangladesh zijn bij nieuwe protesten... na de executie van moslimleider Abdul Kader Mola zeker tien mensen omgekomen. Dat gebeurde in de hoofdstad Dhaka. Volgens de politie probeerden aanhangers van Mola winkels en auto's in brand te steken. De veiligheidsdiensten openden daarop het vuur. Mola, die donderdag werd opgehangen... was ter dood veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid... tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1971... Ook afgelopen vrijdag kwamen er mensen om bij protesten tegen de executie van Molla. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Fabius is pessimistisch over de situatie in Syrië... en de kans van slagen van de vredesgesprekken volgende maand in Genève. We werken aan succes, maar we kunnen daar veel twijfels over hebben... zei hij over de geplande Syrië-conferentie in Zwitserland. De minister zei ook dat gematigde Syrische oppositiegroepen grote problemen kennen... Het doelt daarmee vooral op het vrije Syrische leger. Dat vecht niet alleen tegen de troepen van president Assad en hun bondgenoten... maar bot steeds vaker ook met radicale moslimgroepen... die ook het Assad-regime willen omverwerpen. Een wet die polygamie verbiedt in de Amerikaanse staat Utah... is voor een deel in strijd met de grondwet. Dat heeft een federale rechter bepaald. De zaak was aangespannen door een groep fundamentalistische mormonen... die geloven dat het hebben van verschillende vrouwen in de hemel beloond wordt. Volgens de rechter zijn belangrijke delen van het verbod... in strijd met de vrijheid van godsdienst. Belangengroeperingen voor polygamisten reageren opgelucht. Volgens hen zijn veel gezinnen jarenlang bang geweest om opgepakt te worden. In Amerika wonen naar schatting 38.000 fundamentalistische mormonen... die aan polygamie doen. De meeste wonen in de staat Utah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 Frank van der Linde. 0800 1121 daarop kan je inbellen. Het gaat over hobby's. Wat zijn jouw hobby's? Ik heb uh, gevoetbald heel lang. Zelfs tot vorig jaar eigenlijk nog. Ja, even met dat tussenpoos dat ik twee, drie jaar niet speelde. Maar dan ging ik wel weer voetballen. Was echt wel, vroeger was ik heel fanatiek. Drie keer in de week trainen en nog een wedstrijd spelen. Dat was wel echt een hobby van me. En dit was vroeger ook een hobby van me. Ik heb heel lang gedrumd, ook in veel beentjes gespeeld en zo. Ook opgetreden. Natuurlijk opgetreden, want daarvoor repeteer je. En dan is het optreden het allerleukst. En uh, dit heb ik uh, een jaar geleden ingespeeld een keer of zo. Ik dacht, misschien kan ik het ooit een keer gebruiken op de radio. Zodoende, het gaat over hobby's. Wat is jouw hobby? 0800-1121. Uh, ik kwam ook een filmpje tegen van een man die heeft een bijzondere hobby. Luister maar. Peter, wat is jouw hobby? Vogels. En waarom zijn vogels jouw hobby? Ja, vind, vind, uh, vind ik hartstikke leuk. Het, zijn, uh, het hoort allemaal bij de natuur en zo. Hey, en, en het maakt deel uit van het ecosysteem. Maar waar moet ik aan denken? Aan kleine musjes? Of, uh... <coughs> aan raven en uilen. Ik heb uh, drie raven en twee uilen. Ja, twee oers en, en, en drie raven. Hoe is dat zo gekomen? Jouw interesse ja, voor raven van, en uilen? van, uh, van kind af aan. Ik wilde ik graag een raaf hebben, maar vroeger mocht dat niet. Tegenwoordig wel, mits je een vaste voeding heeft. Ja. En wat, wat is er voor jou zo bijzonder aan het hebben van een raaf? Een raaf ja, dat is een heel intelligente vogel. En uh, ja, hij is, uh, het is net een hondje. Ik zeggen, hij heeft een prachtige zwarte kleur. Een mooie, mooie gloed eroverheen. Hij En uh, al ja, van hij streken, het is gewoon een heel leuk dier ja, om te hebben. Bijzonder om dat uh, te hebben als huisdier, raven en uilen. Wat voor hobby heb jij? Misschien ben je ook wel helemaal gek van dieren. Heb je wel al, allemaal van die uh, aquaria met, met uh, vissen of met reptielen erin? 0800-1121. Klaas, goedenacht. Ja, ja. Jongen, jongen, jongen. Ja, ja. Hey. Ja, je naam ken ik nog niet. Ik uh, ken dit programma net vanaf uh, vanavond stel je vragen en ik geef je antwoorden. Nou, ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Frank, aangenaam Klaas. Hoi Frank. En mijn vraag eigenlijk aan iedereen die inbelt is... Wat is je hobby? Ja, dat heb ik begrepen van jouw telefonisten. Nou, mijn hobby was vroeger altijd meer of meer te zijn. Een beetje wat ik doe. En uh, daar is uh, nog een en ander in veranderd in de loop der jaren. Oh. hoezo dan? Uh, nou, in eerste instantie... Uh, ik heb vroeger gedraaid uh, in Gouda... Waar, waar ik nog steeds woon, waar ik weer woon... Uh, in de uh, game en in de butler. En uh, toen waren er maar twee of drie dishockies in Gouda. Ja. En die draaiden gewoon... Uh, ja, je hebt een echootje erin zitten bij jou. Ik heb nergens last van. Als jij er wel erg last van hebt, dan bel ik je eventjes terug. Maar als het gaat, bellen we gewoon door. Nee hoor, nee, het gaat best ah. wel goed. Um, wat ik eigenlijk wilde vertellen is dat ik uh, een hobby had als disjockey. Ja. En uh, best wel heel veel verstand van muziek had. Ik heb altijd basca gespeeld en drums. in de bands. Uh -huh. Regionale bands en ook... Uh, Verder als, uh, hoe noem je dat? Freelance uh, muzici? Ja, gewoon uh, een sessiemuzikant een beetje, toch? Ja, ja, ja. freelance musici, musicant, ja, dat soort dingen. Maar in de game en in de butler ben ik uh, meer of meer van hobby uh, de jockey, toen die tijd. Uh, ...meer of meer professioneel geworden. En dat kan tegenwoordig helemaal niet meer. Nou, het kan wel, hoor. Ik heb wel wat vrienden... Uh, ...die draaien en die kunnen daar aardig van leven, hoor. Als je maar gewoon elke... Je moet eigenlijk van donderdag tot en met zaterdag... ...minimaal draaien, dus drie avonden in de week. En dan lukt het ja. wel, hoor. Ja, maar wij hebben hier in uh, Gouden daar geen tenten meer voor. Nee, dan zou je naar de grotere steden waarom moeten. Waarom wil ik ook... Wat zeg je? Je zou dan naar Rotterdam moeten, Amsterdam, Utrecht, Den Haag... ...daar kan het ja, wel, Ja, nee, maar dat is niet de bedoeling. Kijk... Uh, uh, Vol prank was het toch, of niet? Ja. Ja, oké. Okay. Uh, wat ik eigenlijk, uh, wat mijn plan is, en daar ben ik mee bezig, om de game op de Butler weer in Gouda terug te krijgen. Voor het oudere publiek. Wij waren Bardenzings toen die tijd. En toen had uh, in Gouda nog niemand een nachtvergunning voor de game en de Butler. En het uh, waren zaken die mochten tot vier uur s'nachts open blijven. Mm -hmm. Dus toen was het nog zo dat uh, als de gewone café sloot, sluiten om uh, pakweg één uh, uur half twee, ja. kwam iedereen naar ons toe. Tuurlijk, als alles dicht gaat dan uh, is er maar één plek uh, waar je verder kan gaan en daar komt iedereen naartoe natuurlijk. Uh, heb je goed? Nee, één plek. Er waren twee plekken. Er was de Game of en de, de butler. butler. En ik stond altijd of in Game of in de Butler. En dat is niet om zelf op mijn borst te slaan, daar gaat het niet om. Maar dat bestaat tegenwoordig helemaal niet meer. En heb je nu nog hobby's, kwam Klaas? kwam altijd het wat ouder publiek ja. kwam daar altijd. Maar, maar dat was toen de tijd. Toen draaiden je plaatjes, dus in de, de Game of the Butler. En tegenwoordig, ja. uh, heb je nu nog hobby's? Jawel, ik speel nog steeds uh, basgitaar en ik speel uh, heel goed drums. Basgitaar speel ik maar op twee snaren en dat uh, <laughs> daar blijf ik ook gewoon even <laughs> bij. Maar ja. dat, uh, dat lukt ook heel goed, want je hebt niet meer... Als je basgitaar speelt, speel je een ritme Ja, ik ken het. En dat is drums ook. Nou, ja. dan heb je twee stokken in je handen, je hebt je voet op de pedalen. Uh, aan de ene kant de hi-hat, aan de andere kant de beestrum. Ja. Nou. nou, en nu doe je eigenlijk bijna hetzelfde. Wat je met een basgitaar doet, is gewoon allebei je handen gebruiken. Uh, aan de ene kant gebruik je bijna vier vingers, en aan de andere kant. Ja, nou ja, ja, ik, ken het, uh, ik ken het handen. principe wel van uh, het spelen. <laughs> Oké. Okay, ja, voordat je het helemaal tot in een treurig gaat uitleggen. Ik, ik ben, maar dat, nee. Dus dat is nu je hobby, ik, ik, muziek ik maken. Ik draai er zelf ook nog niet veel van, hoor moet ik eerlijk zeggen. <laughs> maar als je een ritme-instrument speelt, ja. dan speel je basgitaar of drums. Eén van de twee. Ja, je bent een ritmesectie dan, hè? Sessie, ja, section. Nou ja, ja klopt. Top. Nee, ik ga je niet verbeteren, hoor. Je doet het hartstikke goed. Dankjewel, Klaas. Jij ook. En uh, bedankt voor het bellen. Ja, maar wij proberen in Gouda de, de, de... butler of the game... weer terug te brengen. Ja. Succes. En voor het oudere publiek, want daar is niks meer voor. Nee, nee, nee. En die moet ook bediend worden. Heb je goed. Succes, Klaas. Klaas? Hoi, hoi. <laughs>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 are you uh... 2 tijdens de Song van het Jaarverkiezing vanavond in Paradiso. The Boxer Rebellion en Diamonds. Het gaat over hobby's vannacht. En uh, mijn vrienden in de bar, mijn collega's in de B&N-bar praten mee over het onderwerp van vannacht. Ooit bar. Nou, mijn hobby's zijn spelen, chillen met vrienden, biertjes doen en gezelligheid. Leuke dingen doen. Ja, leuke dingen doen. Ja, je hebt een eend. Dat is Ik een... jouw een hobby. Ja, mijn eend is wel echt Bertes. een hobby. Bertus, ja. Het gaat zo vaak over bertjes. Ja, ja. Maar dat maar... is een auto. <laughs> het is een auto, het is een levensstijl, het is mijn grote liefde. Het is maar hoe je er naar kijkt, natuurlijk. Maar nee, dat is wel mijn hobby. Ik zat vanochtend nog in de auto en toen was ik op een gegeven moment mijn hoofd even helemaal ergens anders. En toen snapte ik daaruit en toen dacht ik: Jezus, wat raak ik toch altijd ontspannen. Van mijn ritjes in de auto. Levensgevaarlijk dus. Nee, nee, nee. Heel relaxed. Ja, en, want als er ook, file uh, is, dan heb ik het helemaal niet. Dan ben ik gewoon heel agressief en dan zit ik iedereen van de weg af te drukken. Maar als het gewoon, als je open weg hebt en je kan lekker rijden en ik zit in mijn autootje, dan ben ik echt compleet gelukkig. En jij klus toch aan het bed is dus ook. Een ook. radio ingebouwd nog? Ik heb een radio ingebouwd, ik heb hem gerepareerd met een veiligheidsspeld. Dat vind ik ook heel leuk. Wauw. Ja, Is wel een hobby. Oh, en Chris, top. heb jij hobby's? Ja, ik heb, uh, mijn hobby's zijn, nou, ik denk bij iedereen heel erg veranderd ook wel in de loop der jaren. Vroeger was nog een Lego en zo, technisch Lego. Dat is wel heel leuk. Een hele grote technisch Lego-auto gemaakt. En toen uh, was hij net af, echt net af. Het was tijdens de Olympische winterspelen van weet ik veel jaren terug. En toen deed ik van de tafel af, was hij helemaal kapot. Toen heb ik nooit meer technisch ik heb Lego gespeeld. Oh. <laughs> ja, ja, dat oh. Maar tegenwoordig is het, ja, is het muziek, is het vooral vrienden. Dat vind ik leuk. En, uh, en gamen. Dat zijn mijn hobby's nu eigenlijk. In een nutshell. Maar welke games dan? Is het dan zeg Get maar Call of Duty? Call doof doof of Duty, ja. Mensen dood maken. Mensen dood. vooral veel mensen doof. Virtueel ja. mensen dood maken. Ja. ja, dat kan ook een hobby zijn. Nou ja, gamen is wel echt een hele... Ik, ik weet zeker dat gamen misschien wel een van de, van de grootste... qua aantallen hobby is voor mensen van de wereld. Je moet weten, de gamen echt heel, echt heel veel mensen... Zelfs gaming ook nog wel is, speel ik een voetbalspel FIFA op de Xbox. Vind ik leuk. Het is het enige spel wat ik speel eigenlijk qua gamen. Voor de rest ben ik niet zo gamer. En ik heb nog een week na zitten denken wat nou echt mijn, mijn hobby's zijn. En dat is ja voornamelijk nu. Ja weet ik dus niet. Ik heb niet echt hobby's. Marco, goeie nacht. Hey, goeie nacht. Hoe zit het met jou in hobby's? Nou, mijn hobby is tegenwoordig al een aantal jaren slapen in luxe hotels. Kijk, dat vind ik een goede hobby. Ja, dat is ongeveer een jaar of tien geleden ontstaan. Toen ben ik aan het werk gegaan op Ter Schelling. Ja. Als uh, hulpkok, afwaster, mannetje van alles en dergelijke. En dat deed ik dus in een uh, luxe hotel. Ik mag geen reclame maken natuurlijk. Nee. En uh, dus als ze allemaal voorbij komen is goed hè? Ja, maar dan heb je zo'n hele rit aan hotels, dan zijn we tot uh, 6 uur bezig. Ja, joh. Joh. Ah, ja toen, toen heb ik daar een aantal jaren gewerkt op de Schelling. En toen uh, dan, uh, heb je een, uh, een kaart, die krijg je. En dan krijg je van uh, uh, Friends and Family korting. Ah, dus dan kan je uh, gewoon in een luxe hotel, maar wel voor een redelijk prijsje. Nou, voor 25 euro per nacht. Wauw, dat is fijn. En dan ook nog een keer 20% op je food en beverage en dergelijke. Lekker, lekker. En toen heb ik wel een smaak te pakken gekregen. Ja, maar is het nu wel dan een dure hobby of werk je nog steeds in een hotel? Nee, ik werk nou niet meer in een hotel. Ik werk nou sinds een jaar of zes werk ik op de kermis. Oké, okay. oh, dan slaap je altijd in een, uh, in een wagen. Ik slaap altijd in mijn caravanetje. Ja, nou, dan begrijp ik wel dat je het lekker vindt om af en toe in een luxe hotel te liggen, toch? Kijk, en wij maken altijd hele lange dagen. ja. En zeven dagen per week. En uh, als ik af en toe een weekendje of heel misschien een keer een weekje vrij ben... ...dan spaar ik daar gewoon voor en dan ga ik hem ook uitgeven. En hoe en vaak doe maar... je dat dan? Wat zeg je? Hoe vaak doe je dat dan? Nou, veel te weinig de laatste tijd. Kijk, op dit moment werk ik uh, op een ijsbaan in Amersfoort. dan doe ik hier de bewaking. En dan staan we met een aantal fracties oliebollen, trampoline, drijmolentje, weet ik ja. wat allemaal. En dan ben ik zes weken aan het werk. Alleen maar s'nachts. En dan ben ik gewoon heel erg aan het sparen weer. Zodat je weer een luxe... wat mij dan op mijn been houdt is uh, de vooruitzicht. Van, nou, nou, deze zes weken ga ik weer een week le lekker in een luxe hotel. Lekker michelin sterren eten en dergelijke. <laughs> en wat vind je dan het allerlekkerst aan Marco? Je komt in een hotel en dan, wat doe je? Je doet die deur open en dan zie je die kamer en dan... Ik wil in ieder geval een bubbelbad hebben. Oké. Dat het eerste waar ik dan ga kijken. Of er een goed bad... Wat moet ik van tevoren natuurlijk. Er moet een goed bad erin zitten. Dus liefst met bubbels. En dan ga ik op het bed liggen. En dat is zo lekker dan. <lacht> Gewoon heerlijk in zo'n mooi zachte... Nou, ben ik namelijk op bed gaan liggen. En uh, dan ga ik uh, naar het restaurant toe. En dan ga ik de uh, etensklaar uitchecken En kijken wat nou echt lekker eten is en zo... En daar geniet ik ook zo ontzettend veel van. En loop je dan ook in de, in, in de, de badjas van het hotel rond en zo? Ja, ik heb inmiddels al een hele verzameling. En neem je ze mee dan? Pik je <laughs> ja, natuurlijk. <laughs> <laughs> en doe je, je dat... Maak, ja. Maar ik maak geen gebruik van hun badzeepjes en dergelijke. Die laat je en dan liggen. een goede reformwinkel. En dan koop ik heerlijke badkorrels en badschuimpjes. En goede merken. Ja, daar ga ik gewoon in bad liggen. En doe je dit alleen? Of neem je je geliefde of een vriend mee? Ik of... nee, doe ik helemaal alleen. Dat vind ik heerlijk. Dat je gewoon eventjes in je eentje daar in, dat, in die, die verse, schone kamer bent? Ja. ja ik zeg net dat, dat het tien jaar geleden is ontstaan. Maar ja. ik heb het altijd al eerder gedaan. Gewoon. Want ik heb heel veel gemaand en heel veel door Europa heen gevoerd. En dat nam ik altijd meteen mee. Ook midden in de winter, werkt is van het allemaal. En dan gewoon in één keer in de zoveel tijd, dan gewoon in plaats van in je tentje gewoon een luxe hotel in Kruij. Ja, maar dan weet je het ook extra te waarderen als je dus in zo'n teentje ligt de hele tijd. En dan in één keer in een echt bed met schone muren en dan gewoon een goede douche, een warme straal in je nek. Dan is het ja, heerlijk. Helemaal goed is dat dan. Wat, goed, wat een goede hobby, Marco. Ga ermee door, ja, ik vind echt. het een goede, ja. <laughs> een hele toffe. Ja, ik denk, jij gaat misschien er iets terug opzeggen zeggen. Nog. Je bent jaloers, hè? Ik hoor hem. Nou ja, ik zou best wel... Uh, ik, ik, ik, wat ik zeg, ik hou heel erg van hotels. Uh, dus ja. misschien ga ik deze hobby wel van je overnemen. ja nou, ik heb best wel leuke hotels... hier in Nederland ook gehad, weet je wel. Ik bedoel... Uh, wat was het beste? Uh, Tenslotte, wat was het beste hotel? Naam, gewoon met naam en alles erin. Waar, in welke plaats en hoe heet het? En wat was het allerfijnste hotel... waar je bent geweest met je luxe hotel-hobby? Een van de betere vond er wel het koerhuis. Amstreef Ja, nou ja, duidelijk. Waar je zo ontzettend lekker eten ook en zo. En dan hoor je gewoon helemaal verwend. Kijk, en ik ben niet de doorsnaar uh, gastisch daar krijgen. Uh, uh, een jongen van de kermis. Ja. <laughs> en dan zien ze mij binnenkomen. En dan vallen die monden al open. Van Wat doe je hier? Wat doe je hier? En uh, ja, nou ja, dan. Laat je gewoon zien van, hé hey jongens, ik wil wel verwend worden. En, uh, dat maakt kosten En uh, ja, dan word je ook gewoon verwend. Tuurlijk, als je maar betaalt, toch? Wie betaalt, bepaalt. Ja, precies. Marco, fijne nacht. Hé, hey, jij ook. En dank voor het bellen. Hé, hey, jij ook. Doei. Groetjes, hoeg. Zometeen, ja, ik was maandag op het diktee. En het blijkt dus dat, uh, ja, diktees doen, of meedoen aan diktees ook een hobby is. Ga zo bellen met iemand die daar dus aan meedoet elke keer en dit als hobby heeft. Eerst door Stones. Miss you. Nachtbrakers. Frank van der Lende, BNN, Radio 1. Timo. Ja hallo. Jij hebt de beste hobby die er is. Ja, radio reizen. Nou, dat is toch, komt toch het valt gewoon alles samen in één keer. Ja, maar het is heel gek. Ik heb er nu niet voor gekozen. Ik ben er gewoon tegenaan gelopen. Maar ben je dan. Luisteren je ouders vroeger al de radio dan of zo? Dat nee, je er mee nee, bent nee, Ik heb helemaal geen radioachtergrond. Ik uh, kom van de televisie. En uh, daar ging ik helemaal aan op. Daar was ik echt continu mee bezig, 16 uur per dag. Mm -hmm. uh, maar op een gegeven moment merkte ik van dat uh, de informatieoverdracht zodanig achteruit ging... dat ik dacht van, nou, ik wil ermee stoppen. Dus toen heb ik gewoon rigoureus mijn televisieabonnement opgezegd. Yeah. En uh, ja, toen had ik niks te doen. En toen ben je radio, toen ben radio gaan luisteren. En dat is in het begin heel flauw. Want je bent gewend om te overspoeld te worden... met informatie en beelden en impressies. Maar op een gegeven moment merkte ik dat ik... Uh, als ik alleen maar met mijn oren gekluisterd ben aan uh, Medium dat ik mijn uh, visuele hersens zeg maar, vrij heb om na te kunnen denken. Ja. Dus om te schuiven en om te verbeelden en dergelijke. Dus dan is het in feite een soort van participatietelevisie. Wat goed. Want als je televisie kijkt dan, uh, dan uh, ga je er helemaal op, want dan word je zowel visueel als auditief. Word je, ge... ja, je wordt bediend, door op elk, op elk, op elk nou, vlak inderdaad. Spoelt. Nou, ja, dat eigenlijk. Een soort tsunami aan indrukken is het. Ja, ja je kon, dan heb je geen ruimte meer om zelf nog iets, uh, of heel weinig ruimte in ieder geval, om zelf iets te denken. Ja. Maar ik belde er eigenlijk niet voor. Ik belde er eigenlijk voor om te zeggen van, want jij zei dat je geen hobby's had. Maar eigenlijk heb je wel hobby's. Want, want iedere keer als jij een plaatje draait, zeg je: Oh, mooie ja. plaat. Oh, ja. plaat. En thuis heb je muziek. Ik en... heb veel LP's en zo. Ja, ja ik dus ben muziekliefhebber eigenlijk al. Ja, eigenlijk is je hobby je muziek uitzoeken, verzamelen en luisteren. Laten horen. Ja, nee, daar heb, ja. heb je gelijk in. Maar het, het, het, voor, het, het mooiste aan radioluisteren vind ik: dat je je in mensen kan verplaatsen. Want alle mensen die inbellen. Ja, het geeft je toch de mogelijkheid om je een soort van een beeld te vormen van de wereld. Ja. De wereld om je heen en de wereld in de omroepen. En, nou ja, ja, en ik vind het ook wel interessant uh, dat ik heel veel mensen spreek die ik dan bijvoorbeeld... Net zoals jij, ik zou jou niet zo heel snel in mijn huidige nee. uh, leven spreken. Want ik ben, ik ben net 25 en ja. uh, nou ja, jij bent een stukje ouder. Dus ja, dan, en ik kom er de deur niet uit. Nou ja, ook dat nog. Dus dan is de kans dat je tegenkomt helemaal klein. En dat vind ik ook heel mooi aan radio. Radio is trouwens voor mij, radio luisteren ook, is ook nog steeds echt een hobby. Ik luister heel veel radio. Echt elk moment dat ik in de trein zit, thuis zit, altijd op de fiets. Radio, radio, radio. Dus die hobby hebben wij gedaan. Wat kom je eraan dan? Hoe bedoel je? Nou, hoe, kom, hoe ben je daarmee begonnen dan, met radio luisteren? Want ik, voor mij was het nieuw. Nou ja, thuis stond er altijd wel radio aan, bij mijn ouders. En ik uh, oh. werd vroeger altijd heel, heel vroeg wakker. Dan werd ik om zes uur wakker al. Ik kon niet zo goed slapen of zo. Althans, ik had niet zoveel slaap nodig. En dan moest ik ja. altijd tot zeven uur in bed blijven liggen van mijn vader <laughs> en mijn moeder. En dan ging ik een uur radio luisteren. Echt waar? Ja, als klein jochie. Ben ik een zender dan? 3FM. Oh, toch wel jongeren, zijn er dan. Ja, ja, ja, ik ben een jonkie ook nog. Ik luister, luister je op... nu Radio 1 dan ook? Of had ja, je niet nee. je tijd? Ik switch altijd een beetje. Ik heb lievelingsprogramma's, oh, ja. hè? Ik vind op 3FM sommige programma's heel leuk. Ik vind op Radio 1 sommige programma's heel leuk. Ik luister heel veel naar een Frans internet radiostationnetje. Radio heet dat. Heel ah, leuk. Dat vind ik heel leuk. Dus ja, ik ben een, dat is ook mijn hobby, radio. Dus je hebt me geholpen al een beetje, Timo. Muziek luisteren okay. en uh, radio luisteren. Dat zijn mijn hobby's you. sowieso. Dankjewel, hè. Hoi. Hey. genoeg. Die Timo, lief van hem even dat hij inbelt om mij een, een, een handje te helpen. Ik zei het toen net al, ik was afgelopen maandag deed ik mee aan een dicté, het grote dicté van de UvA en de HVA in Amsterdam. En daar was dus ook een clubje fanatieke dicteers. Ik weet niet of dat helemaal correct is als ik het zo zeg, dicteers. Hoe dan ook, hun hobby is dictees maken. En Jeroen was daar ook en die beheert ook nog eens een, een website erover, dictees.nl. Jeroen, goeienacht. nacht. Goeiedag. Het is me wat, dat dicté. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. heel eventjes. Ik heb het dus maandag gedaan. Ik vond het wel pittig, hoor. Ik had 38 fout, veel te veel. Maar um, er was er ook een groep dus die allemaal dictées afloopt. En daar ben jij ook één iemand van, hè? Uh, ja, daar ben ik er één van. Ja. En hoe gaat het in zijn werking dan? Zijn jullie dan? Is dat dan een soort uit de hand gelopen hobby? Uh, ja, voor de meesten toch wel. Ja. Je vindt het leuk en je gaat er op een goed moment uh, meedoen. Dat blijkt je toch wel redelijk goed te zijn. En dan krijg je de smaak te pakken. Ja. Uh, vervolgens uh, ga je kijken of er nog meer dikvees zijn, want je krijgt honger. Hè? Stad en land reizen jullie af? Uh, ja, ja, ja, als we het een beetje tegen zit, dan moeten we heel veel reizen, inderdaad. Ja. Er zijn gekken die. Uh, de, de, de ergste van Nederland, zullen we maar zeggen, die woont zelf in Breskens. Dat is een heel eind weg, dat is bij de Belgische grens. En uh, ja, die moet af en toe naar Haren in Groningen afreizen om, uh, om een leuk dikteetje te scoren. Dan ben je wel echt een dicteetijger. Ja, dan ben je een, een echte fanaat. Uh, zelf hou ik het redelijk beperkt op een uh, nou, dikteetje op 15 ongeveer per, per jaar. Zo'n beetje, 15 of 20. En uh, dan moet het ook nog wel een enigszins in de buurt zijn. of ja. een leuk weekendje aan vast te Kijk, dan uh, combineer je het met elkaar. Precies. Wat maakt het nou zo leuk, een dicteetje? Waarom is het nou jouw hobby? Uh, dus moet ik, nou, je moet allereerst natuurlijk van taal houden en dat hou ik. Uh, ik vind taal buitengewoon interessant en leuk om nieuwe woorden te leren bijvoorbeeld. Uh, het is ook wel handig als je er een beetje goed in bent, want uh, het heeft toch wel degelijk met competitie te maken. Uh, dus uh, je wil graag winnen en je wil ergens uh, heel goed in zijn, Op, uh, ik althans. Ja, en... en dan ligt dit meeste, ligt redelijk voor de hand omdat, omdat dat toch... Het is te behappen. Zo ontzettend moeilijk is het nou ook weer niet. En hoeveel tijd ben jij je, je hobby kwijt? Door die website ben ik wel redelijk veel tijd uh, mee kwijt hoor. Bijna iedere dag toch wel in deze hele drukke maanden althans uh, november, december, dan stapelen die, die, die zich op. En ik wil eigenlijk zo compleet mogelijk zijn en zo actueel mogelijk op de website. En dat betekent dat je, dat je bijna dagelijks een, een stukje zit te tikken. Dus je bent echt door en door uh, besmet met het uh, dicté-virus eigenlijk. Dictees.nl is trouwens de website waar je uh, naar kan kijken. Waar ja. jij de eigenaar van bent. Heb jij wel eens een dictee gemaakt? Zonder fouten? Uh, no, helaas nog niet. Nee, nee dat is, Ja nou ooit, maar dat was voor de televisie. Dat, uh, uh, het tv-dictee van Jan Wolkers, daar had ik nog fouten in. Oh. Maar uh, dat is alweer een tijdje terug. En een dicté waar ik zelf uh, verschenen ben. Uh, nee, helaas. Dat en... is me nog niet gelukt. Het moeilijkste woord ooit? Het moeilijkste woord. Dat is me al heel vaak gevraagd. Maar weet je, de moeilijkste woorden, dat zijn de woorden die je niet kent. Uh, je weet zelf in het dicté waar jij aanwezig was... Padischa. Padisha voor, ja. Nou, dat heeft bijna iedereen fout gedaan. Wat betekent iedereen, dat? Dat is, dat is de sultan van het Ottomaanse Rijk. Oké. Okay. Ja. En padi kwamen kwam daarin voor. Nou, uh, uh, ik ben bevriend met, uh, met Bert Jansen, ook een dicté-tijger. Maar heeft is taalkundige en die, uh, die heeft als hobby zoveel mogelijk vreemde woorden kennen. En dat, dat kent hij dus. <laughs> maar normale mensen niet. Nee. Hey. Dick dus. Dick Dankjewel Jeroen. Een Fijne nacht nog. Oké, okay, heel graag gedaan. De girl in the other room, she knows by now there's something in all of fears. Now she wears it threadbare She sits on the floor The glass pressed tight to the wall She hears murmurs low The paper is peeling Her eyes staring straight at the sea It's nothing at all As she draws lipstick smears on the wall the Her tresses, her lover undresses, turning the last lamp light down. What's that voice we're hearing? We should be sleeping. Een trace of wat used to be. The girl in the other room. She darkens her lash en blushes. She seems to look familiar. Diane Kroll. Heel leuk liedje. Heb ik uh, ontdekt vandaag. de girl in de other room. En ik ben niet naar een andere kamer gelopen... maar ik ben uh, wel door het hele pand gelopen van de NOS, Radio 1. Ja hoor, daar is mijn maatje. Roef, ik heb Roef meegenomen. De hond, de redactiehond, en die heb ik mee naar buiten genomen. En ik denk dat hij heel blij is, want het is echt hondenweer. Het regent, het is koud, het waait best wel hard. Het is eigenlijk verschrikkelijk. Maar ja, hij moet er eventjes uit. En als hij eruit moet, moet ik er ook even uit. Vind ik ook wel lekker hoor. Mm. Sigaretje heb ik en uh, ik laat Roef gewoon even heen en weer lopen... En uh, ik ben met Judith, zullen wij lekker even onder uh, het afdakje ja, gaan staan? Ja. Graag, even droog hè? Ja. Judith uh, die zit bij de telefoon de hele nacht, die kan inbellen 0800 1121. het gaat over hobby's. En ik ben er net achter gekomen dat ik toch hobby's heb, dat is muziek. En uh, nou ja, ik heb natuurlijk ook wel hobby's. Ik zit uh, heel graag in de kroeg. Ik weet niet of, ja, dat kan je wel een hobby noemen. Ik besteed daar best wel veel tijd aan. Hoe zit het bij jou, Judith, qua hobby's? Nou, dat laatste wat je zegt. Ik zit heel graag in de kroeg en daar besteed ik ook veel tijd aan. Dan heb ik eigenlijk precies hetzelfde. Ja, ja, dat vind ik heerlijk. Met vrienden lekker even in de kroeg zitten. Klein drankje erbij. En uh, vaak ook wel een kroeg waar een beetje mooie muziek was gedraaid. En speel je dan ook bijvoorbeeld spelletjes in de kroeg? Dat had ik laatst gedaan. Geklaverjast weer. Ja, ja, ja, soms als, als, het, als het moment erom vraagt. Ik heb toevallig afgelopen vrijdag was er een bingo georganiseerd. Dat was dan weer oh heel oudbolig, maar ja. het was ook heel leuk. Ja. ja. ja maar dat is wel een, een hobby is ook wel sport bijvoorbeeld. Doe jij sporten? Uh, sporten? Ja, ik, uh, nou ja, ik loop nu nog een beetje hard voor mezelf met de smeren. dat doe ik ook. Ja, ja, dat ik probeer wel ik toch een beetje op te pakken. Hé, hey, daar is die. Dat is weer een hobby. Ja. Ja, dat, dat, dat uh, hardlopen, dat, dat is volgens mij ook wel heel erg lekker om dat af en toe even te doen. Even weer... Uh... Een beetje je kop ja. leegmaken en sowieso bewegen is volgens mij gewoon gezond ook. Ja, nee, daarom doe ik dat ook best wel. vind ik ook best wel ja, vind ik best lekker. En dan heb ik ook altijd wel muziek op tijdens het hardlopen. Zeker ja, niet. Nee? Ja, nee? Omdat ik dus altijd al muziek luister, altijd radio luister, dacht ik van... Met hardlopen heb ik er even geen zin in. Gewoon even dat niet, want dan ga ik toch weer eraan denken. Of uh, weer over nadenken. Ja, dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Maar het lijkt me zo af. Anders ben ik alleen maar bezig met hoe moe ik al ben. Dus daarom heb ik eigenlijk de muziek op. Ja, je haalt het best in me naar boven. Want ik heb nog een hobby bedacht. Toen ik net hier met jou sta te praten. Ik ga heel graag uit eten. Dat is ook een hele luxe, lekkere hobby. Ja, ja, nee. Ik ben vanavond uit eten geweest. Ik ben, en, uh, afgelopen zondag. En uh, maandag ga ik ook weer uit eten. Ik denk dat het eten voor heel veel mensen wel een hobby is hoor. Want daar zijn we ook ontzettend veel mee bezig. En met ja. lekker koken. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet echt een... Uh, dat ik heel vaak in de keuken sta. Maar volgens mij is het wel iets waar mensen heel veel mee bezig zijn. En eten is toch wel heel erg belangrijk voor veel mensen. Ja, ja en ik, ik spaar er dan ook wel een beetje voor. Of in ieder geval, ik geef niet veel geld uit aan andere dingen. Zodat ik wel uit eten kan gaan. Ja. Ik, het, is een, het is een dure hobby, net zoals... Marco had ik eerder aan de lijn deze uitzending, die gaat dan graag naar luxe hotels. Ja. Dat is volgens mij ook een hele dure dat hobby. dat is ook een hele dure hobby. Ja. Wel een goeie ja. trouwens. Ja, daar ben ik wel jaloers op. Ja. ja. En dan, dat doe ik dan een beetje met uit eten. En uh, volgens mij kunnen honden, zoals Roef die daar lekker rondwandelt, volgens mij is dat ook wel een hobby toch? Ja ik, ja, ik denk dat mensen het uitlaten op zich al lekker vinden. Maar ook, je kunt volgens mij zoveel energie en tijd in je hond steken. Je kunt trucjes me leren. Volgens mij kun je het ook nog meedoen mee aan wedstrijden en bij andere dingen meedoen. dan hebben we het alleen maar over honden. Maar ja. ga even paarden. Je hebt ook mensen die gewoon paardrijden bijvoorbeeld. Dat is ook een flinke hobby. En uh, goudvissen, dat moeten we ja. niet vergeten. Ja, nee, paarden ook. Ja, ik denk dat het ook heel ontspannend werkt. Dat je gaat paardrijden in het bos en in de natuur. Heb jij dat? Met, met, heb jij een hobby met dieren? Nee, nee, nee. Ik heb ook geen huisdieren, dus nee. Dat ben je niet zo van. Nee, ik vind hem best leuk hoor. Ik vind nu zoals we hier staan, vind ik het heerlijk. Maar daar moet je toch echt heel veel tijd voor hebben en die tijd heb ik niet. Nee, dat is het een beetje. En dan heb je die verantwoordelijkheid met een huisdier. Dat je hem uit moet laten en zo. Ja, inderdaad. En dat red ik toch niet. Ik ben ook blij dat hij hier blijft hoor. Dat ik hem niet mee naar huis hoef te nemen. Ja, dat is wel lekker. Hoe ben jij met hobby's 0800 1121, je kan inbellen. En uh, ik heb ook een mailadres. Vergeet ik al wat te zeggen. Nachtbrakers.bnn.nl Nachtbrakers.bnn.nl Kan je ook mailen. Jouw hobby's. Je bent van harte welkom in de uitzending. Ik, Het uh, mm, is ook wel een hobby van me. Roken. Ja, dus, en dat is ook weer best wel een dure hobby. Maar... Ja, het ja, ja. wordt steeds ja. duurder roken. Nee, het is niet echt een hobby. Het is meer een verslaving. 0800-1121. Ik uh, ga Roef halen. Roef! Kom, we gaan naar binnen. Terwijl ik naar binnen loop, hoor je een van de mooiste liedjes die, uh, nou, nou, misschien wel een van de mooiste liedjes die er gemaakt is. Komroef, ja, ja, ja, niet zo janken. 0801121, dit is elbow. One day like this. Even een beetje wegdromen zo midden in de nacht. Mooi. Heb ik iets te veel gezegd? Nee toch? Wat een mooi liedje. Elbow one day like this. Radio 1. Het is met het grootste vertrouwen dat ik het koningschap zal overdragen aan mijn zoon. Frank van der Lenden. VNN Lende. Radio 1. <lacht> Nachtbrakers. Yes, daar luister je naar. En het gaat dus over hobby's vannacht. En uh, er zijn echt, echt hobby's op allerlei manieren. Bas, goedenacht. Ja, goedendag. Goedemorgen. Goedemorgen in jouw geval. Wat is jouw hobby? Okay. mijn hobby? Ja, die, uh, ja, ik hoorde eens over hobby's. Ja. En voor mij is het min of meer vanzelfsprekend. Want ook als kind, zijn, ik noem maar een zijstraat, maakten we een eigen handboog, pijlenboog om uh, pijp te schieten. Ja. Of een Mickey-katapult uh, maken, ik noem maar een zijstraat. Mhm. Mm en nu tegenwoordig uh, met muziek, om die jou zeggen ik draai platen, ja. heb ik een eigen platendraaier gemaakt. Want je wilt dan wat high-tech dingen hebben en een hele dure platendraaien zit je zo op 30.000, 40 40.000 euro. Nou, ja. maar wat, wat, wat voor een... platendraaier heb je? Waar, waar doel je dan op? Nou, dat zijn van die high-tech dingen. In die uh, bladen, hè, HVT, noem maar een zijstraat. Ja. Daar heb je dan ook voor die onwijs dure platendraaiers. En die armen, hè, je hebt armen die zijn zo waar het U deelde, de nachtburgemeester. Uh -huh. Die draait met de arm, zo tegen de 18.000 euro, alleen die arm al. Wauw. Weet je wel, dat, dat zijn wel overdreven dingen. Die, ja. Vandaar dat ik die dingen allemaal zelf maak. Dus je nou, bent heel dat, handig eigenlijk. Is dat... Ja, dat? Nou, nogmaals, ik hoor ineens over die hobby. En voor mij is het vanzelfsprekend. Ik denk, nou ja. Verdorie, ik maak toch ook wel heel wat dingen. Ik denk even in, een beetje op dat, uh, dat deel. Ja, tuurlijk. Maar dus eigenlijk is klussen ook een soort hobby van jou. Ja, ja, inderdaad. Als ik een huis moet verbouwen... en uh, ik heb bijvoorbeeld allerlei nou, heel oud huis... daar heb ik wat moderne deuren ingezet. Maar die sponningen klopten niet. Maar wat deed ik nou? Ik ging gewoon sponning op een sponningschroeven. Dus ik ging niet de deur aanpassen, maar de sponning. Dus die, die, die, die, die gasten, die bouwvakkers, die kwamen kijken. Ik nou ja... Dat, dat is een uitvinding. Dus, nee, dan kan je dus je bestaande sponning laten zitten. En je bouwt er een bovenop en dan werk je keurig af. En dan heb je een, een soort sprong en dat soort dingen. Dus je hoeft helemaal geen nieuwe dingen te kopen. Je, je, je maakt gewoon weer nieuwe dingen. Ja. En als uh, uh, leukste hobby is nog steeds <coughs> 3D-stereo-dia's maken. Dat zijn dus twee camera's. Die maak je aan elkaar met een dubbele draadenspanner En dan kan je tegelijkertijd maak je dan twee dia's... Die kan je nog steeds kopen ja. met rolletjes, zo ouderwets. Die raam je dan in en die projecteer je. En dan moet je een pol bril opzetten. Net als in de, in de bioscoop, in ja, je in ja. die GD films Nou ja, dat soort dingen. Dus het gaat uh, redelijk. Uh, ja, het zijn, het zijn wel pittige dingen die nou, maakt dan. Inderdaad. Zo'n projector ook, die, die, die, uh, dan koop ik twee uh, ouderwetse Leitz projectoren. van 250 watt. Nou, die zag ik helemaal open. Alle onderdelen die bouw ik eruit. En die bouw ik weer in een uh, kist. En dan heb ik een uh, eigen gebouwde stereoprojector. En doe je dat dan ook, uh, dat je gaat helpen klussen bij, bij vrienden ofzo? Gewoon dat je zegt van, oh jongen, moet er iets gebeuren, dan kom ik wel even langs. Nou, dat doe ik wel, maar dan is het toch eerder bij de familie. Dus er uh, komt nu huizen verbouwen. Ik ben nu inmiddels 70. En uh, ja, daar uh, breekt me een beetje zat. Want Carla en ik, was mijn vrouw, zijn zeven keer verhuisd. Waarvan vijf keer een huis totaal verbouwen. Wauw! Dus er is een grens dat je bij jezelf zegt, joh, kappen. Uh, dus dan ben ik meer in de, de verfijn dingen gaan doen. Dus zo'n plaat je bouwt, weet je wel. Ja. En dan, uh, het is ook wel redelijk doorgeschoten muziek. Als voorbeeld, Louis van Dijk, hè, onze jazzpianist. Mm -hmm. Die is een keer geweest, heeft een hele dure installatie. Echt niet te geloven. En ikzelf heb dan een, uh, een versterker gebouwd. En, van 8 watt. En die man kwam luisteren. Die had een cd bij zich van Mike Carson, dat is dan uh, zijn lievelings jazz uit Amerika, Mike Carson. En uh, dat is dan zijn uh, cd, he, als je een goede installatie wilt, dan neemt hij die, die mee. He, he, nou goed, zet die cd op, hij kijkt me aan. Hij zegt, Bas, die cd, die komt hier nooit meer uit huis, die mag je hebben. Klinkt zo maar, goed. Nou ja, de, de kracht van mijn installatie, ik heb ook zelf gebouwde boxen, dat heb ik al gedaan. Die heb ik opgehangen. Dus dingen hangen aan touwen, dan heb je geen gezeur met uh, um, statief waar ze op moeten staan en noem maar op. En de kamer is totaal akoestisch aangepast. Dus helemaal vol met cushions, plafond helemaal uh, gedempt. Ja, als je dan, ik geef een voorbeeld, midden in de nacht met je licht uit en je zet een jazz op of klassiek, het maakt niet uit. Nou, het is in het donker hè, dus je, dat je helemaal niks meer ziet, alleen het geluid. Uh -huh compleet los van de boksen. Helemaal echt, nou, daar, weet je wel, dat soort dingen. Je bent echt een handige Harry, Bas. Nou, de, no nogmaals, ik hoorde van die hobby, en het was voor mij zo zelfsprekend. En ineens dacht ik, ja, maar je zit even hele lang te hobbyen. Ja. Van mijn vader geleerd met doos, weet je wel, en ik zag hem ook heel vaak figuur zagen. Nou ja, dus dat is min of meer de, de, de start geweest, dat die, die, mijn vader was altijd bezig met dingen maken. En heb je ook nog een uh, gezamenlijke hobby met je, met je vrouw, bijvoorbeeld? Uh, Carla is nog een hardwerkende vrouw. Die, die werkt netwerk, die is toch helemaal professioneel bezig. Oh, dus die moet gewoon nog echt, uh, echt werken voor dat geld aan en jij kan alleen maar... maar... Ja, die is helemaal aan de bak. Oké. Okay. Maar heeft ze dat wel heeft... hobby's, of niet? Wat zeg je? Heeft ze wel hobby's nog? Of is het gewoon... Oh een... ja hoor, ja, ja, zeker. Uh. Maar uh, dus, ja, dus, ja, vaak toch ook wel uh, bezoeken afleggen. Van, van, uh, en dan gaan ze over boekbespreking en... Uh, nou ja, een bepaalde clubs. Ze doet ook wel, uh, klinkt misschien merkwaardig... Dat is een lekenpredikant in de katholieke kerk. Ja. Terwijl zij helemaal niet overdreven gelovig is. Maar omdat ze zo goed kan, ze kan die preek ook goed samenstellen. En, en dan bij een bepaalde piekperiode in de katholieke kerk... Dan mag zij als lekenpredikant... Nou ja, het, het is dat je niet applaudisseert in de kerk... Maar het wordt zo ontiegelijk gewaardeerd. Wat fijn. Dat dat zij, um, en ze zegt, Ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel zin meer in. Want ze zijn ook preken die. of ze daar nou helemaal achter staan. Maar het wordt zo gewaardeerd door de oudere mensen. Dus de verleiding was ook: met, binnenkort met Kerst mag ze dan ook weer uh, ja. een, een, een, een optreden doen. Het is ongeveer een preek van twintig minuten. Nou ja, die mensen zijn wel helemaal in Dus dat soort dingen. Maar jullie hebben dus wel gescheiden hobby's en volgens mij is dat ook wel belangrijk dat je in je hobby ook eventjes met jezelf kan zijn. En dan ja. misschien in de relatie wel goed is dat je dat niet samen ook nog eens doet. Nee zeker, maar die gescheiden hobby's, die is juist heel heel uniek. Het is juist prettig voor Carla, een totaal andere hobby dan ik. He, daar duiden we elkaars uh, uh, krachten weer uh, in, weet je wel. Uh -huh. Zo, je zal hand in hand, continu samen, overal maar per se heen moeten. Nee nee nee. Dat is ook niet, niet echt, uh, de, het is wel leuk, maar dan... Dan sta je toch links, de ene kijkt naar rechts, de andere naar links. En van, hè, dan heb je een totaal andere belangstelling. Ja. Maar wij delen wel. Ja, logisch, je bent niet voor niks getrouwd. Daarom. Dankjewel, Bas. Tot je dienst, hoor. En ik vond het leuk als je even belde. Dankjewel. Dankjewel, doeg. Doei. Hey. Hij stond vanavond in de Heineken Musical. You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very Very, very, véritable Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire te l'écrire dans la langue de Shakespeare My Désir Désir Désir désirable Je suis malheureux d'avoir si peu de mots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 Aznafour, 89 jaar. voor mij formidabel. Hij stond gewoon in de Heineken Musical vanavond. hoor. En het was, ik hoorde dat het een beetje een valse start was qua techniek... maar voor de rest was het een topshow. Tof om hem even te draaien. Kan ook een hobby zijn, hè? concertjes bezoeken. Nog een hobby van mij is vinylplaten. En daarom kan je altijd op mijn Facebook, facebook.com slash nachtbrakersbnn... kiezen tussen drie LP-platen die ik daar opzet. Kan jij kiezen welk het wordt? Dit keer ging het tussen de Strokes, The Arctic Monkeys en deze mannen. The Blackies. Ja, het begin lijkt op Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Maar het is Little Black Submarines. Little Black Submarines. Operator, please. Put me back on the line. Told my girl I'd be back. Operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be The voices calling me They get lost and out of time I should have seen it glow But everybody knows that a broken heart is blind That a broken heart is blind Pick you up, let you down When I wanna go To a place I can hide You know me, I had plans But they just disappear To the back of my mind Oh, can it be The voice is calling me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 De Black de Blackies, Little Black Submarines, de winnaar deze week. Zometeen Kees met start. Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Bij jou begint een goedemorgen, bij mij is een goede nacht. Dankjewel voor het luisteren naar Nachtbrakers Volgende week weer een editie en een hele bijzondere. Ik zou gewoon luisteren als ik jou was.